I ja daar zijn we weer Ja, ja, ja, de abus is in z'n drie We staan dan bijna voor de deur We gaan feesten Lekker uit de sleur. Dus kom om dan Want we gaan ervoor Tot in de vroege uurtjes gaan we allemaal door What's your pleasure? I